6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentzen. In het laatste half uur van Nieuws en Co. Uit huis geplaatst door jeugdzorg en vervolgens ontvoerd door de ouders. Voor de politie is het reden voor een Amber alert. En geëscorteerd door de straaljagers vlogen de Olympische sporters het Nederlandse luchtruim binnen. Fans kunnen ze zo welkom heten in het Olympisch stadion in Amsterdam.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 Vandaag zijn er bij nieuwe bombardementen opnieuw tien mensen om het leven gekomen... waarvan negen uit dezelfde familie. Ze kwamen om toen tijdens een bombardement het huis instorten... waarin ze zich schuilhielden. In een VN-resolutie werd afgelopen weekend van alle partijen geëist... dat ze een staakt het vuren van 30 dagen in acht zouden nemen. De politie heeft nog geen idee waar de baby is... die vanochtend werd ontvoerd in het Brabantse dorp Eersel. Het meisje van zes maanden woonde bij een pleeggezin...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 De dienst gaat over op een nieuw computersysteem. Het overzetten van alle gegevens gaat tot mei duren. Studenten en scholieren kunnen daardoor vrijwel zeker geen wijzigingen doorvoeren... zoals het verhogen van hun lening. In Emmeloord is vorige week een meisje van 14 mishandeld door twee jongens... omdat ze had geweigerd haar hoofddoek af te doen. Ze werd tegen haar hoofd en rug getrapt. De politie is volgens omroep Flevoland nog op zoek naar de daders. In Rotterdam is een vierde verdachte opgepakt... in de zaak rond een dubbele liquidatie in december. Het is een jongen van 16. Wat zijn rol is geweest is nog niet duidelijk. Door de vogelgriepuitbraak in Oldenkerk in Groningen... ligt ook een kippenslachterij in de buurt stil. De 250 medewerkers zijn naar huis gestuurd. Gisteren werd vogelgriep vastgesteld op een kleinveebedrijf in Oldenkerk. De politie zet duikers in om te zoeken naar de vermiste Rotterdammer Orlando Boldewijn. Ze doorzoeken sloten en een plas in de Haagse wijk Ipenburg. Volgens de politie is hij daarvoor het laatst gezien. De 17-jarige Boldewijn verdween ruim een week geleden... nadat hij een date had gehad met iemand die hij via internet had leren kennen. Politiemol Mark M., die vorige week veroordeeld werd... voor corruptie, lekken en witwassen... heeft zich vanochtend gemeld bij de politie in Roermond. En hij zit vast. M. was vorige week niet aanwezig bij de uitspraak. gevreesd werd dat hij in Oekraïne zat. De voormalige politieman is veroordeeld... voor het doorverkopen van informatie over politieonderzoeken aan criminelen. In Slowakije is een journalist vermoord. De 27-jarige Jan Kutsjak deed onderzoek naar belastingfraude... door ondernemers die banden hebben met de regeringspartij. Hij werd thuis overvallen en doodgeschoten. En ook zijn vriendin werd vermoord. Er is nog geen spoor van de daders, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. De premier heeft ook al een beloning uitgeloofd voor 1 miljoen euro... voor iemand die de gouden tip heeft. Maar ja, de andere journalisten van de website waar Kuchak werkte... die worden nu ook uh, bewaakt. Dus het is wel, ja, wel duidelijk dat ze denken dat het iets met zijn werk te maken heeft. Het weer nog vanavond en vannacht valt vooral in het uiterste noorden... enkele sneeuwbui. De temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen zon- en wolkenvelden bij temperaturen net onder het vriespunt. De kans op wat sneeuwbuien blijft aanwezig, vooral in het uiterste noorden. Vanaf vrijdag warmt het langzaam weer op. En op de weg, daar staan niet heel veel files. Dennis is nee. mooi. Na, nou, 21 zijn er. Maar uh, los van elkaar leveren ze niet zo heel veel vertraging meer op. Uh, sowieso rondom Amsterdam en Utrecht was er nauwelijks sprake van, van een spits vanwege de vakantie. In het zuiden wel, op uh, de A58 van Tilburg naar Eindhoven, heb je nog 20 minuten vertraging tussen Moergestel en Oorschot. En er is een ongeluk gebeurd, uh, zojuist op de A67 uh, richting Antwerpen. Tussen het knoppen Leende Heide en Eersel staat 3 kilometer en heb je 20 minuten vertraging.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 NPO Radio 1. NOS NTR. Zo dadelijk begint bij het Olympisch Stadion de huldiging van de Olympische sporters... die trokken op Schiphol ook al bekijks. Het is wel een beetje koud, hè, straks, want uh, we zijn niet toevallig. Maar uh, als we dan wat kunnen zien, dan uh, zou dat wel heel leuk zijn. Ik begreep dat hij wel in uh, een Friesland een rondje heeft gemaakt. Onder begeleiding van de uh, straaljagers. Nou, maar het zou hier ook leuk zijn als het uh, gaat gebeuren. Wij dachten zelf van nou, ze komen vandaag aan. Dus we dachten we gaan even kijken. Lara Rensen. Nieuws en Go. Ja, waarom niet? Kun je al die sportjes zien. Vliegtuig vol oranje landen op Schiphol. Eerder in de lucht begeleid door F6. Ziet het zag er indrukwekkend uit. En al die medaillewinnaars maken zo een opwachting in het Olympisch Stadion. Op de koelste baan, zoals het nu heet daar. Verslaggever Corné Hendricks is ook in Amsterdam. Veel geluid in ieder geval bij jou daar. Muziek, ook veel publiek. Ja, het is een... Uh... De coolste discotheek, denk ik, geworden van Nederland, Lara. Het is druk, zeker in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Is schat, nou ja, het is moeilijk schatten vanaf hier. Terwijl ook nu trouwens allemaal familie, vrienden, geliefden van Team NL... een plekje proberen te bemachtigen zo vlak voor het podium. Ja, ik denk toch al ruim duizend mensen die hier staan te verdringen een beetje... in de kou eh, bij het podium om straks al die de Sporters te zien. Het zijn niet alleen de medaillewinnaars. Ook de mensen die uh, net geen medaille hebben gegrepen, die bijvoorbeeld zijn uitgevallen. Of gewoon simpelweg buiten de top 3 zijn gevallen. Die komen ook. De coaches komen ook op het podium. En daarna in die volgorde brons, zilver en goud. Het is druk en dat is uh, vanwege de kou dus bijzonder. Maar ook omdat men een kaartje heeft moeten kopen. Dat was bij uh, vorige huldigingen wel anders. Dan kun je gewoon gratis uh, naar die huldiging toe komen. De mensen die hier al waren om rondjes te schaten op de koelste baan, die hebben geluk die mogen gewoon aansluiten. En dus straks al die helden die zo geweldig hebben gepresteerd in uh, Zuid-Korea... te zien op dat podium. Nou, ik ben heel benieuwd straks. Uh, praat ons bij, zo dadelijk, als uh, de sporters te zien zullen zijn. Corné Hendricks, dus uh, bij het Olympisch Stadion. Vanochtend werd in het Brabantse Eersel een meisje ontvoerd... door een van haar biologische ouders. Het kind van zes maanden was in gezelschap van haar pleegmoeder. Ze was eerder uit huis geplaatst. De politie heeft in de loop van de dag een Amber Alert afgegeven. En dat is bijzonder. Dion Luiten is woordvoerder van de politie in Oost-Brabant. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Luiten, hebt u naar aanleiding van het Amber Alert... inmiddels tips binnengekregen? Nou, gelukkig wordt er best veel gereageerd. Uh, dat betekent ook dat wij daar uh, gelukkig veel werk aan overhouden. Dus we zijn nu druk bezig om al die tips en informatie uh, ja, op waarde te schatten... En, uh, en daar vervolgens actie op te ondernemen als dat nodig is. Want dat zal dan gaan om mensen die ze misschien gezien hebben, hopelijk. Want raad u mensen aan, wat raadt u mensen aan als ze misschien die mensen zien met dat kind? Ja, nou... Vooral om ze te proberen in het oog te houden en op hetzelfde moment zo snel mogelijk met het alarmnummer 112 te bellen. Daar komt er met spoed politie die kant op. En die proberen het natuurlijk van de mensen over te nemen en uiteraard met het doel om dat kindje veilig terug te krijgen. Maar niet het tweetal aanspreken dus, nadrukkelijk? Nee, dat raden wij eigenlijk altijd af. We willen voorkomen dat daar conflicten ontstaan... of misschien wel handgemeen of erger. Um, hou ze in het oog, uh, bel de politie... en laat ons het werk doen waarvoor we zijn opgeleid. Kunt u iets vertellen over de geschiedenis van uh, dit meisje? Want zij was eerder al uit huis geplaatst... Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. Dat past natuurlijk ontzettend de privacy van, van een aantal mensen aan. Uh, een kindje is niet voor niets uit huis geplaatst. Hè. Daar, is, daar is iets aan vooraf gegaan. Er zijn zaken aan vooraf gegaan. Uh, ze zitten bij hun pleegjes in. Uh, dus het is heel lastig om daar dieper op in te gaan nu. Dat begrijp ik. Ik vraag het omdat het natuurlijk um, niet voor niks is... dat u een Amber Alert heeft laten plaatsen, voor de politie in ieder geval. Uh, loopt zij gevaar, dat meisje? Nou ja, dan, dan nogmaals, er, is, er zijn redenen waarom een kind van, van die jonge leeftijd uit huis wordt geplaatst. We maken ons daarom ook wel zorgen over haar gezondheid en veiligheid. Dus alles is er nu opgericht om haar in ieder geval weer veilig terug te krijgen bij, bij het pleeggezin waar ze nu thuis hoort. Ja, en u kunt niet iets vertellen over het uh, duo dat haar uh, heeft meegenomen. Wat voor mensen zijn dat? Nee. Nee, anders dan dat het, dat het haar biologische ouders zijn... Uh, kan ik niet ingaan op, op, op zaken die, die meer hun privacy raken. Okay. Eersel ligt vlakbij de grens. Heeft u contact met uh, collega's in het buitenland? De Belgen, de Duitsers? Ja, absoluut. Wij, uh, wij hebben een, een groot gebied uh, wat we kunnen bereiken op dit moment. Gelukkig in een goede samenwerking. Dus ook in België en Duitsland uh, zijn onze oren en ogen open, zogezegd. Want u gaat ervan uit dat ze misschien vertrokken zijn naar het buitenland? Nou, we kunnen niks uitsluiten. Wat u zelf al aangeeft, uh, Eurschel ligt uh, bijna in België, ligt uh, tegen de grens. Dus het is, uh, is maar een kleine, een kleine stap de grens over. Dus we moeten overal rekening mee houden. En mm. uh, ja, het is dus uiteindelijk afwachten uh, of en waar we ze dan uh, kunnen aantreffen misschien. Duidelijk. Dion Luiten, woordvoerder van de politie in Oost-Brabant. Dank. 13 minuten over zes. Vanwege de frieskou is er extra opvang nodig... voor dak- en thuislozen. Niet alleen s'nachts, maar ook overdag. In het Katerijnenhuis in Utrecht kunnen ze terecht voor bijvoorbeeld... een warme douche, wat eten en drinken en natuurlijk een praatje. Nu het koud is, is het flink wat drukker. En mogen er ook mensen naar binnen die geen recht hebben... eigenlijk op sociale voorzieningen. Ook is de dagopvang langer open dan normaal. Zodat er betere aansluiting is op de nachtopvang. Verslaggever Jeroen Wielaert eh, keek in het centrum van Utrecht. Het is in de Katerijnensteeg aan de Nieuwe Gracht. En daar is het dus medemenselijkheid onder nul. GELUIDEN. Anja Hakkerbord is een van de hulpverleners die voor extra warmte zorgt. Hoeveel mensen komen er extra? Er komen sowieso veel meer mensen die langer blijven... en dus minder naar buiten gaan overdag, omdat het zo koud is natuurlijk. Ik denk dat we wel gemiddeld zo'n 50 mensen continu binnen hebben. En anders zakt dat aantal regelmatig naar lagere getallen per dag. Is het nou zo dat de kou het probleem van de dakloosheid... extra schrijnend zichtbaar maakt? Uh, ja... En ik denk met name uh, het feit dat daklozen nergens welkom zijn. De daklozen weten dat zelf ook. Dus die houden zich vaak gedijst of, of op in, uh, in randen van de samenleving. Dat kan nu niet, of vanwege de kou. En die mensen komen dus wat meer tevoorschijn. En daardoor wordt het zichtbaar hoe weinig onze maatschappij uh, aandacht heeft voor uh, daklozen. De thermometer als graadmeter voor de problematiek? Een beetje wel. Een beetje wel, ja. Aan het eind van de gang, op de eerste verdieping, is het gezellig. Je kunt daar poelen, maar Fernand, die doet dat even niet. Die zit lekker gewoon in de warmte. Ja, klopt. Het is uh, buiten heel erg uh, koud. Het is uh, ja, helaas uh, niet te doen. Je en... hebt je muts nog op hier, je wollen muts. Ja, klopt. Ik ben helemaal op aangekleed. Dankzij de dagopvang heb ik allemaal spullen van hun gekregen. Zodat ik uh, tegen de kou uh, beter voorbereid ben. Waar moet je anders heen? Ja, uh, bibliotheek, maar die gaat ook pas om één uh, uur open vanmiddag. En dan weet je dat je hier kunt komen? Ja, tuurlijk, gelukkig wel. Ik ben echt uh, blij met uh, zulke dagopvangen. Ook uh, met de winteropvang. Uh, ja, dat is echt uh, prima geregeld hier in Utrecht. Beter als uh, Amsterdam. En ik heb uh, postadres bij uh, gemeente Deventer. En daar is de nachtopvang uh, Heel uh, klein en je zit met heel veel regels overal. En echt een zwerver als mij, ja, die, uh, die houdt daar niet zoveel van. Allemaal van die regeltjes. Uh, ja, het is misschien wel goed, bepaalde regels. Maar je kunt ook doorslaan in te veel regels wat wij hier in Nederland hebben. Zo te horen is het wel een manier van leven. Maar niet bij deze kou. Nee, met, uh, ik ben blij. Uh, puur uh, in verband met de kou uh, slaap ik op de winteropvang. Anders uh, ja, slaap ik uh, buiten. Ik ben niet uh, iemand die... Uh, Eieren voor zijn geld kies, maar uh, helaas uh, met dit weer uh, moet ik ook binnen slapen. Ja, dat lijkt me ook beter inderdaad. Want het wordt echt wel koud, vooral s'nachts. De verkeersinformatie nog even. Dennis mooi. Uh, 15 files uh, zijn het nog. De files lossen heel snel op. Wat echt nog opvalt, dat is de file bij Eindhoven op de A67 richting Antwerpen. Tussen uh, Knoppen Heide en Eersel staat drie kilometer file door een ongeluk. Reis ook is dicht en de vertraging is een half uur. Zouden ze er al zijn inmiddels? De sporters aangekomen bij het Olympisch Stadion. We gaan het straks horen van Corné Hendricks. Het zijn de, de medaillewinnaars... En alle andere Oranje-sporters. Oh. And so and in water. Without you I'm no one I'm swimming in the deep water To you, you lost the inclination. I'm in deepest, deepest, deepest, deep water. Yeah. Deep water. You gave me understanding. You gave me all, and I need your helping hand. I'm in deepest, deepest, deepest. Hoe zou dit nummer heten? Deepwater. Het is van Grapefruit en het heet Water. Het is tien minuten voor half zeven. Je hoort het geluid alweer. Het geluid van het Olympisch stadion. De muziek daar in Amsterdam. Daar worden de Olympische sporters gehuldigd. Verslaggever Corné Hendricks is er ook. Uh, Begint het al een beetje op gang te komen, Corné? Mensen moeten ook wel een beetje bewegen. want het zal best koud zijn, vermoed ik. Ja, dat bewegen komt wel goed. Het feest is al enige uh, tijd bezig. Een show wordt weggegeven door de mascotte. Een speciale mascotte is dat, denk ik, van de koelste baan. Met Olympus Stadion in Amsterdam. Het is wachten natuurlijk gewoon op die helden. Op die medaillewinnaars die al wel klaarstaan. Bex, ik hoor nu van de, de speaker van dienst... dat ze onderweg zijn. Dus daar is het uh, wachttocht. Ze zijn er trouwens niet allemaal. Uh, dat moet ik even zeggen. Dat is wel jammer. Uh, bijvoorbeeld de keizer, de grote meneer van die spelen in Zuid-Korea is er niet. Dat is Kjeld Nijs, de man van de dubbel. Uh, van het goud op de 1000 en de 1500 meter. Hij heeft volgende week gewoon een WK-sprint te rijden. Dan wil hij ook weer gewoon goud halen. Dus hij is achtergebleven in Zuid-Korea. Daar is dat WK-sprint ook. En datzelfde geldt voor uh, Marit Leenstra. Uh, zij won brons op de 1500. En ook Jorien Temors zij met haar gouden medaille op de duizend is ze er niet bij. Zij zijn in Zuid-Korea achtergebleven om daar volgende week gewoon weer te gaan vlammen. Maar het is hossen, het is springen. Uh, ik zie mensen heel dicht tegen elkaar aanstaan. Allemaal telefoontjes dus nu al de lucht in. Want er wordt een soort show weggegeven door een tweetal mooie dames... die mooi versiert hier door het publiek lopen op stelten... Daar kijkt men nu naar, maar hopelijk over uh, nou ja, ik denk een minuutje of 1, 2 al die medaillewinnaars. lopen die coaches dus, en gewoon heel Team NL op dit uh, podium in het uh, Olympisch Stadion. De muziek gaat nu uit, is dat misschien een teken? Dat denk ik eigenlijk wel. Er wordt wat uh, spannende muziek ondergezet. Men kijkt een beetje om zich heen, waar zijn al die mensen dan? Waar zijn uh, Sven Kramer, Irene Wust? En onze stuiterballetjes, zonne Schulting, nou, die zien we nog steeds niet. Ik denk dat we nog even geduld moeten hebben. Het is wel heel spannend zo, Corné. Uh, Dames en heren. Ja, het is, het is heel spannend. Ik ga heel even iets achterhoor, want ik heb jullie kunnen verstaan. Nu wel weer. Maar ik hoor nu... Uh, de speakers zeggen dat Team NL er is. Nu sta ik helaas een beetje achter het podium, dus heb ik niet heel veel zicht. Uh, al die telefoontjes helpen dan ook niet. Maar volgens mij gaan we dan nu zo'n beetje beginnen. Ik kijk, eens in de verte. De hoofdcoaches worden geroepen. En die gaan dan nu één voor één het podium op. Arie Koos natuurlijk, Adema, Geert Kuiper. Allemaal heel succesvol, uiteraard. In uh, Zuid-Korea, Jeroen Otte, uh, de bronskoers van de shorttrack. Wat heeft hij het goed gedaan He, met uh, dat goud voor En natuurlijk ook die mooie bronzen medaille voor de vrouwen op de relay. Zij worden nu onder uh, koude omstandigheden even in het uh, zonnetje gezet hier in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar waar ze dan zijn, ja, dat is ook mooi. Ze worden allemaal genoemd en geroepen, maar waar ze dan zijn, dat is mij een raadsel. Ze staan nog steeds niet op het podium. Dus ik denk dat we nog steeds heel even gedeeld moeten hebben. Terwijl nu Niek van der Velden wordt uh, gevraagd naar het podium te komen. Dat is natuurlijk die snowboarder die zo ongelukkig per val kwam al bij die training. En daarom zijn wedstrijd niet eens heeft uh, kunnen uh, snowboarden. Hij mag nu het podium op. Nog altijd niet te zien. Waarschijnlijk op de rode loop. Maar dan even verderop. Maar uh, je hoort het, Lara, alle sportjes worden nu één voor één het podium opgeroepen. Het is nog wel even wachten op uh, de gouden, zilveren en bronzen medaillenwinnaar Cheryl Maas. Ook nu naar voren groepen. Zij is de ervaringsdeskundige natuurlijk op de Spelen. Helaas geen medaille voor haar. Maar zij wordt ook hier eventjes in het uh, zonnetje gezet. Ik stel even voor dat we gewoon even meeluisteren naar al die namen die nu de review passeren. Naar Osma ook uh, natuurlijk hij een short-tracker. Hij is de regerend wereldkampioen op de 500 meter. Hij is Jan Smeekens. Jan Smeekens, het lukte hem niet. Nu in Zuid-Korea. Hij deed het zo geweldig, natuurlijk, vier jaar geleden toen hij net naast het goud greep. Ook hij mag nu het uh, podium op. Als de skeleton Ster, dames en heren, die Nederland rijk is. Hier is Special voor jullie, Kimberley Bosch. Kimblee Bos, ja, die zou daar bijna vergeten. En je je op de, de skeleton, en niet ze, niet zijn zijn ze vond het al, al zo mooi de dat ze erbij was. Ze heeft dus de helaas de geen medaille kunnen halen... maar dat hadden we eigenlijk ook stiekem met z'n niet van haar gewacht. Zij ook hier in Amsterdam op de koelste baan in het Olympisch stadion. Anis Das, Prinsen, ook zij... Natuurlijk onderdeel van Team NL. Ook zij komt zo het podium op. Eerst natuurlijk even wat high-fives Voor al die mensen die naast die rode lopers staan. Dat zijn vooral kinderen met hun ouders die natuurlijk ook vanmiddag hebben geschaatst. Zij mochten blijven. Andere mensen moesten een speciaal kaartje kopen. En zien nu al die sporters één voor één het podium opkomen. Wie dan nu? Ronald Mulder ook geen medaille voor hem. Dat is zuur. De sprinter op de 500 meter van tekort. Dan gaat het wellicht over vier jaar. weer proberen ook hij nu even wat high-fives uitdelen. Toch een glimlach op zijn gezicht. En ook naar het podium. Marit Leenstra. Ja, zij zal bijzonder blij zijn. Brons. Voor haar, ze is hier trouwens niet, ze wordt wel opgeroepen, maar ze is gewoon in Zuid-Korea achtergebleven om straks het WK sprint te verrijden. Wie dan nu? Jullie zien de foto van Jorien Moor! Jori Mos, wat bijzonder wat zij presteerde. Een medaille bij zowel de short track als bij het lange baanschaatse goud. Voor haar op de 1000 meter. En ook nog een bronzen medaille met de relayploeg. Ook zij is in Zuid-Korea. Gjeld Nuis, ook voor hem. Applaus, zal hij meekijken vanuit Zuid-Korea... Ik denk het eigenlijk niet. Hij zal ze slaap nodig hebben. Maar hij is natuurlijk de keizer van deze Spelen. Met twee medailles. De dubbelslag voor hem op de duizend. 1500 meter. Van de die 3000 meter aflossing. Ze hoefde niet in actie te komen. Maar zij is er mede mogelijk gemaakt dat het Nederlandse Shorttrack op het allerhoogste niveau staat. We danken haar! We danken Rianne! Er worden nu wat andere mensen aangekondigd. Onder andere de short hè, ploeg wordt in het zonnetje gezet. En straks natuurlijk ook Susanne Schilting. Dan zal het applaus echt heel hard zijn. Maar de medaillewinnaars komen dus uh, straks het podium op. We moeten nog even geduld hebben. Het is gezellig in Amsterdam op de koelste baan bij het uh, Olympisch Stadion. Nou, dan komen we straks gewoon weer terug. En dan doen we bij uh, Dit is de Dag. Uiteraard tot zover Nieuws in Koop. Met daarin vermeer schilderij, meisje met de parel onder de microscoop. Utrechtse ouderen die eenzaamheid aanpakken en de erbarmelijke situatie natuurlijk. In Ghouta in Syrië, daar hadden we het over. Eastern Ghouta cannot wait. De Russische president Poetin heeft een dagelijkse gevechtspauze bevolen. De afspraken die zijn gemaakt, die hebben ze tot nu toe aan hun laars gelapt. It's in beat hell on earth. Zonder oudjes, klagend. Maar doordat je elkaar ziet en toch wel van gezicht kent, is het gewoon veel makkelijker om iemand uiteindelijk over te halen. en toch een keer langs te gaan of te betrekken bij activiteiten. En als we dan ergens rijden door, door de wijk heen, die zegt: Oh, hier heb ik gewoond. Bijvoorbeeld de kleding is Vermeer met verschillende onderlagen in verschillende tinten bruin begonnen. Je gaat echt bijna op micro, op, op moleculair niveau dat schilderij ontleden. Ander razend interessant is, waar haalde hij zijn verf vandaan? Wat je hierbij gaat zien is eigenlijk de naakte waarheid. En dus de Olympische sporters. Meer straks bij ditste dag. De huldiging bij het Olympisch Stadion met Thijs van der Brink. Fijne avond. NPO Radio 1. Het NOS de Russische president Poetin wil een gevechtspauze in Oost-Ghouta... om burgers de kans te geven de rebellen enclave te ontvluchten. Syrië bombardeert het gebied... en daarbij komen dagelijks tientallen burgers om het leven. De politie is nog altijd op zoek naar het zes maanden oude meisje... dat vanochtend in het Brabantse Eersol werd ontvoerd. Het kind woonde bij een pleeggezin... en is waarschijnlijk meegenomen door haar biologische ouders. Haar ouders werden eerder verdacht van mishandeling. Mijn duo, het digitale loket voor de studiefinanciering... gaat eind maart een maand dicht. De dienst gaat over op een nieuw computersysteem. Het oude systeem was ruim 30 jaar oud... en bevat gegevens van bijna 5 miljoen mensen. En de fractievoorzitters van VVD, GroenLinks en SP... hebben het gezamenlijk opgenomen voor hun Nederlands-Turkse fractiegenoten. Die werden in Turkse media uitgemaakt voor landverraders... omdat de Kamer de Turkse genocide heeft erkend. Dan het weer, Marco Verhoef. Ahead. Met wolkenvelden in het noorden, vooral en in de rest van het land, gaan die wolken wel wat oplossen. En wordt het meest helder op de wadden, vooral, blijft een enkele sneeuwbui mogelijk en de temperatuur gaat vanavond en vannacht omlaag. Het gaat matig vriezen, min 6 tot min 9. De wind neemt ook wat af en dat is op zich gunstig voor morgen. Dan waait het zwak tot matig uit het noordoosten, windkracht 2 tot 4. In het noorden van het land kan een sneeuwbui vallen, in de rest van het land blijft het droog en wolken en zon wisselen elkaar af. De temperatuur komt niet boven 0... de maxima liggen tussen 0 en min 2 graden. Gaat woensdag de wind weer toenemen, wordt oost en, en matig tot vrij krachtig. En dan wordt het maar 3 graden na een nacht met temperaturen eh, dicht bij de min 10 op sommige plaatsen. De zon schijnt wel geregeld, het blijft woensdag in de loop van de dag droog. En dat geldt ook voor de donderdag. Ook dan blijft de temperatuur nog onder het vriespunt met een misschien wel krachtige oostenwind. Een snijdende wind, een schrale wind zo u wilt. En dan vrijdag gaat eh, van het zuiden uit de kans op sneeuw toenemen. En vanaf dat moment krijgen we een aanval. Het kwik gaat omhoog. En voor de files gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooi. De files lossen vlot op. Er staat nog een handvol. En vooral rond Eindhoven moet je nog even geduld hebben. Dat komt door een ongeluk op de, op de A67 van Eindhoven naar Antwerpen. Tussen knopen het Leende Heide en Eersel staat 3 kilometer file. Rechterrijshoek is dicht en de vertraging is drie kwartier. NPO, Radio 1. Eho. Dit is de dag. Goedenavond, fijn dat u luistert. Dit is de dag waarop de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie... verbijsterd reageert op de bekentenis van minister van Volksgezondheid... Hugo de Jonge bij de talkshow Jinek afgelopen vrijdag. Dan moet ik de bekentenis op de late avond, dat kan wel. Ik ga eh, af en toe, zo nu en dan, of misschien wel om de week eigenlijk... ga ik even onder de zonnebank. Volgens de huidartsen is zijn bekentenis onverstandig en gevaarlijk. Om kwart voor zeven een debat over de vraag... is die kritiek terecht of juist niet? Dit is de dag waarop medewerkers van Randstad, Tempo Team en Jort verplicht op antidiscriminatiecursus gaan. In de cursus leren medewerkers verzoeken om sollicitanten op afkomst te selecteren af te wijzen. Onze commentator is vanavond Meili Vos. Goedenavond, hartelijk welkom. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Mijn stelling is, beschuldig mensen niet te snel van racisme, maar praat over vooroordelen. Zoals ze bij die cursus gaan doen. Oké, okay, want die cursus ben je wel voor. Hartstikke voor. Oké, okay, zometeen meer.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 Daarom gaan we debatteren over de stelling... moeten we de dieren van de Oostvaardersplassen bijvoeren of juist niet? Te gast zijn wildlife-dierenarts van de Oostvaardersplassen Henk Lutte. Goedenavond, hartelijk welkom. En een van de actievoerders, Karin Schulting. Ook u hartelijk welkom. Goedenavond. Jij ja, u was er bij van het weekend? Ik was er dit weekend niet bij. Mijn collega in is uh, werd wel... Uh, maar uh, mij is gevraagd om uh, hier te komen. Het woord te doen. ja. En uh, ze doen. hebben gewoon balen hooi over die uh, schutting? Uh, ze hierin. zijn zelf ook mee over geweest. Uh, en om de balen bet beter te verdelen natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, dat is toch wel de actie die wij uh, op dit moment medevoeren. En kwamen de grazen er meteen op af? Nou, dat niet meteen. Okay. Uh, en er zijn ook nog betere plekken om dat te doen. Maar goed, uh, de actie stopt nog niet. Dus, uh... U gaat door met het bijvoeren van de dieren. Ja, Wat is het probleem volgens u? Waarom doet u het? Nou, ten eerste, uh, men spreekt over het zogenaamd natuurgebied, maar dat is dit niet. Dit zijn opgesloten wilde dieren, eigenlijk een soort Beekse bergen. Daar komt het op neer. En uh, onze wetgeving zegt tot, toch dat dieren die opgesloten zijn, uh, moet je eerste levensbehoeften voorzien. Eten, drinken en beschutting. En uh, aangezien deze dieren opgesloten zitten... in een te klein gebied... naar het aantal wat er dan toch iedere jaar weer komt... Ja. Uh, hoor je daar ook voor te staan. Ja, want even uitleggen... de oost is een gebied waar de natuur... in principe zijn eigen gang mag gaan. Hè. Er wordt uh, niet bijgevoerd. Er zitten een aantal dieren en die moeten samen zien te rooien. Dat is de opzet. Dat is de opzet. Maar de opzet was oorspronkelijk ook om dat te verbinden met de Veluwe. Deze dieren kunnen niet migreren... van gebied, naar eh, gebied gedaan... om voedsel tot überhaupt te krijgen. Zodat ze naar de Veluwe zouden kunnen lopen, dat was het idee. Zie, en als dat idee, dat was op zich natuurlijk heel mooi en heel goed geweest. Alleen, dat is toen afgeketst. Nou ja, en toen hadden ze eigenlijk meteen de stekker eruit moeten trekken... om uh, überhaupt dit project of eigenlijk experiment op te zetten. Oh ja. Want, heeft het te maken met de kou nu? Zijn er veel dieren die het slecht hebben? Uh, er zijn heel veel dieren die het slecht hebben. Ze hebben alleen in december al 700 moeten afschieten überhaupt om de hongersdood te voorkomen. En uh, dat jaar daarvoor uh, 813, zo even uit mijn hoofd. Uh, dus uh, dat betekent dat het gewoon niet goed gaat. En dat gaat dus al bijna 30 jaar niet goed. En dan kun je wel je kop in het zand blijven steken. Maar als dat 30 jaar niet goed gaat... dat betekent dat het project gewoon niet goed is en nooit zal werken. Nee, meneer Lutte, het gaat al 30 jaar niet goed. U bent als dierenarts verbonden aan de Oostvaardersplassen. Vindt u dat ook? Nou, ik ben er al heel lang aan verbonden, inderdaad... Uh... Nou, ik vind dat niet. Het is een natuurlijk proces. Het is niet zoals in de Warmbeek, in de Beekse Bergen. Maar het is veel groter. Het is een terrein van ja, 5000... even 5. de Beekse Bergen, dat is toch gewoon een dierentuin? Ja, dat is een dierentuin. Nou ja, waar ja, we dieren een, een beetje een vergelijking. in het wild leven. Maar goed, uiteindelijk, dat is ook een om, omheintrein. Ja, precies. Dat is de overeenkomst, zegt u. En dat is de overeenkomst, daar gaat het om. Maar u zegt, maar is zegt iets anders. Nou, goed, Oostvaardersplas is 5000 hectare, waarvan 2500 hectare te begrazen. Een trein wat grenst uh, tussen uh, Almere en Lelystad. Ja. Daar staat inderdaad een hek omheen. Overigens staat op de hele Veluwe een hek omheen. Uh, het zijn allemaal treinen. De ene is wat groter dan de andere. Uh, het is wel zo, dit systeem waar we het nu over hebben... dat voldoet alleen maar in hele grote treinen. We hebben het niet over 40 hectare, over duizenden hectares... En de bedoeling is om natuurlijke processen gang te laten gaan. Ja, dus ook, als er te weinig dus, eten is, sterven dus dieren. De dat is het natuurlijk proces. Fittest. Ja. Uh, dat willen we niet. Dat is door de jaren heen ruim bediscussieerd. In allerlei media en in de politiek. Maar van kennis. Daar zijn diverse uh, adviezen op, uh, op gegrond. En daar zit op dit moment... Uh, hebben wij het beheer gekoppeld aan het icmo 2-advies. Sinds 2010. Uh -oh. uh, icmo 2-advies stelt in dat het vroeg reactief beheer... dat wil zeggen, wij... Uh, worden de dieren afgeschoten... waar wij een redelijke wijze van aan te nemen is... dat ze een onnodig ondraaglijk lijden hebben. Oké, okay, dus dat, dat zijn die 700 uit december. En dat zijn er nu veel meer. Die zagen er slecht uit. dat heeft gewoon te maken met het aantal... wat op, dat, op die dag niet, of in onze zin, on, in onze blik... Uh, het welzijn geschaad is. Ja, betekent dat betekent dat, dat met, die die dieren, gewoon, met die dieren gaat het niet goed... en die worden afgeschoten? En die worden meteen afgeschoten... om dat laatste traject van het vermeende ondraaglijk lijden... wat een hele moeilijke discussie is... wat, wat verstaan we nou onder ondraaglijk lijden maar laten we dat even te midden laten, om die discussie niet aan te gaan... die wordt op dat moment geschoten. Dat ja. gaat over edelherten, het gaat over koningpaarden en het gaat over hekrunneren. En, dat zijn er. en die, de, de faunabeheerders gaan dag, dagelijks, de, uh, ook in de weekenden... gaan ze het terrein in om individueel de dieren te kijken of zij het wel of niet... Ja. Naar hun zin en nu zegt als ze het echt slecht hebben, laten we ze niet langer lijden. Dan Wordt is het geen de kogel in slaap. De dan worden ze meteen geschoten. En ja. dat is de reden ook dat met dit vroeg reactief beheer er veel meer dieren geschoten worden. als met destijds, voor 2010, het laat reactief beheer. Ja, maar mevrouw eigenlijk is het heel goed nieuws dat ze worden neergeschoten. Want dan niet nou, zo Dat ik niet. Ik niet vind als je goed beheer hebt, zou je eigenlijk niet hoeven afschieten. Maar zou de natuur zijn eigenlijk no natuurlijk proces moeten kunnen laten gaan? Ja, maar en dat kan niet. Maar het natuurlijk proces wil zeggen dat in alle natuurlijke processen. is er sterfte en geboorte en als, als er een, po, een populaar, als er een binnen een terrein een groot terrein een evenwicht is dan worden er net zoveel geboren en dan gaan er net zoveel dood dan heb je een evenwicht en dat is op maar dit moment hier in Oostvaardersland. Nou, het is anders schiet men niet de, honderden af per jaar. Je want er, er, juist worden, niet er, worden is. er worden er ook duizenden geboren. Dus en ergens moet het ergens ben je aan een limiet en er is al een discussie ook er zijn er ook veel te veel. In mijn optiek zijn er precies, even, precies genoeg zoveel als het terrein aangeeft dat het dragen kan. En dat is zomers heel veel meer en winters is dat veel minder. Dat is de reden dat zwinters winters Want stel dat mevrouw Schulting haar zin krijgt en we gaan flink bijvoeren, wat gebeurt er dan? Nou, het bijvoeren is uh, in het verleden geprobeerd, hebben we ah het ja, gedaan ze, ze met doen een vaste, het, hè, met de vaste Ja, oké, okay, maar dat heeft nogal wat consequenties. Uh, met een vaste gevolg, we hebben het een keer een paar jaar gedaan. Met een vaste gevolgen, de populatie stijgt tot astronomische hoogtes. Want op dat moment worden alle vrouwelijke dieren worden dragend. Met name nakomelingen nakomelingen in het voorjaar. Dat geeft, Gewoon een bevolkingsexplosie. Nou, dan krijg je dus heel veel meer beesten. Ja. Op dit moment is het 30, 40 procent van de, van de vrouwelijke dieren dragend. Dan zijn er 100 procent. Dus je hebt een, twee keer zoveel, minstens twee keer zoveel nakomingen. Een ander probleem is dat als je bijna. Is dat erg? Dat, is dat erg? Nou, het, volgende, het, het, het probleem dient zich daarna aan. We willen toch een natuurlijk uh, uh, proces dienen. En wij willen niet vleesconsumptie hebben. We willen niet naar, uh, naar wildconsumptie. Het is uiteindelijk een, een eindelijk... en dat zijn heel, heel weinig processen in Nederland waar dit mogelijk is. Zijn het zijn grote treinen waar een keer eindelijk... de mens een keer zijn vingers ervan afhoudt. En behalve grotendeels behalve gro deel. Zeggen, dan, en, dat dan dat het en, en, en, en wij zijn uiteindelijk... Wij kijken, wij spreken door de ogen van de, van de leeuw of van de wolf... hoeveel je het maar uit mag leggen. Ja. En dan zeggen ze, oké, okay, die, die voldoet niet en, en die, die wordt die wel Wat zou u willen? Maar dat gebeurt Mevrouw niet. Wat Want wat zou u Want meneer zegt van de mensen moeten er blijven. Nee, zij moeten ieder jaar ingrijpen. Jaar na jaar ja. worden er meer dan 800 tot 1000 dieren afgeschoten. Ja. Dus Omdat... dat betekent dat mensen... U was net aan het woord, dan mag ik eventjes uitspreken, oh, ja, alsjeblieft. Uh, omdat uh, het gewoon niet werkt. Je hebt opgesloten dieren. De wetgeving stelt dat elk dier wat opgesloten is... of je dat nou een hond, een kat, een cavia uh, hebt of een paard of wat dan ook... Ja. moet verzorgd worden, moet voldoende eerste levensbehoeften hebben. Maar... En die eerste levensbehoeften zijn hier niet. Nee, maar dan als, en dan kan mener we zeggen, we gaan het afschieten. Ja, ja. Als, als we dat gaan doen, komen er veel meer. Nee, ook als je afschiet komen er veel meer. Want de dieren, de natuur, zal altijd zorgen dat er weer een evenwicht komt... Schiet je heel veel af, komen er weer meer nakomelingen. En ook die nakomelingen start weer hetzelfde lot de volgende winter te wachten. Maar als je bijvoert, dan komen er sowieso al veel sneller Ja, veel maar meer. op beide manieren. Dit moet gewoon stoppen. Maar wat wilt u dan? Dit moet stoppen. Gewoon de hele Oostvaardersplassen dicht? Oostvaardersplassen moeten gewoon stoppen. Want het project werkt niet. Het project werkt al 30 jaar niet. En hmm. mensen moeten eens een keer even het hoofd uit het zand... ook steeds met dierenartsen... Uh, Toevallig onderweg hierheen hoorden we dat. Uh, die beginnen hier tegen in opspraak te komen. Oh. Want hier hoor je als dierenarts ook niet voor te zijn. Uh, een, een dier, je staat als dierenarts voor dierenwelzijn. En dit is geen dierenwelzijn. Dit is dieren afschieten omdat het project en het experiment ja. gewoon niet werkt. We hebben geen Afrika en dan kan wel wel zeggen: oh, dit is bijzonder dit omdat moet je hier is... gewoon niet willen, zegt u. Dit moet je hier gewoon niet. En, en bent willen. u met een grote groep mensen? Want ik heb begrepen dat u zich op Facebook manifesteert met z'n allen. Bent u met een grote groep mensen die wij boos zijn. We zijn met een grote groep mensen en steeds uh, meer mensen die hier gewoon. Het, het gaat niet om een paar duizend mensen, maar uh, het gaat om duizenden mensen. En jullie mensen houden die van die het, de natuur? Uh, wij houden van de natuur. Dus ik het is heb zelf heel mooi om te wandelen daar. Dus het is ik wel zet heel mooi om te wandelen dat gebied. Het is hartstikke mooi om te wandelen, maar dat is niet mooi te wandelen als je het uh, ene kadaver... naar het andere ziet dus het en de meest afschuwelijke... Mee. ding, uh, dichter ding. Uh, ga dieren herplaatsen. Ga dieren kastreren. Je kunt een uh, geboortebeperking doen. Uh, Zorg ervoor in ieder geval... dat het op een normale, ja. goede manier begeleid wordt. En dat gebeurt nu Meneer Rutte, het moet stoppen. Geboortebeperking. Nou ja, ten eerste vind ik uh, dat op een gegeven moment... Uh, de dieren onder een andere wetgeving vallen... als de gehouden dieren. Want het is al in 1999 bepaald dat het... met de leidraad grote grazen is... dat het uh, gehouden, niet gehouden dieren... Zijn. Zijn dus door wild. Ja, dus een Overigens andere, andere regio's nog steeds de, de, de verantwoordelijk daarvoor. Die nemen ook ten volle op. Ten tweede, over welzijn gesproken. Ik denk dat het welzijn juist ten volle benut wordt in alle pro's en contra's. Het is niet zo dat alle beesten altijd fijn hebben. Overigens hebben wij dat ook niet. Mensen het is niet, niet altijd gezellig en nee, leuk. Het nee. is, soms kan maar het ook warm boos zijn. Nou, het leven is geen pretje, wil u zeggen. Over dieren houden. Uiteindelijk gaat het om het welzijn en. Het, het valt me altijd op dat tegenwoordig welzijn volledig gekoppeld wordt aan eten. En er zijn veel meer factoren die welzijn bepalen. Nou, zonder eten het is het in ieder geval niet fijn. Om, nee, maar ze hebben eten, alleen minimaal. En dat is de reden dat er uiteindelijk ja. nu een schip. is. Het is een maand tijd. De tijd tij tij is bijna tij op. Stel, stel dat zij in krijgen. Nee, Hoe maar, erg zou, zou dat zijn? Ik wil het even nog over het dierenwelzijn hebben. Alleen als het heel kort kan. Ja, dat kan heel kort. Want dierenwelzijn is ook is een nakoming krijgen, ja. is het zogen, is het sociale... Dat hoort er allemaal bij, zegt u. En dat is een heel groot deel. Dat zijn we inmiddels al lang vergeten. Laatste vraag, laatste zin. Stel dat zij haar zin krijgt. gaat dicht. Hoe erg zou je dat vinden? Heel erg. Omdat dit een van de weinige treinen is... waar dit nog mogelijk is in Nederland. Nee, het blijkt dat het niet kan. Oh, die, oh, op trein. De tijd is op. De tijd is op de debat wordt ongetwijfeld vervolgd. Dank voor nu. Dit is de dag waarop de koninklijke familie op de gevoelige plaat werd vastgelegd... tijdens het jaarlijkse fotomoment in Leg. Ondanks een temperatuur van min 21 trok de familie veel bekijks... maar niet alle vakantiegangers waren onder de indruk van de koninklijke familie. Het is leuk ons even te zien, maar meer ook niet. Ze hebben gewoon lekker vakantie, net als wij. Dit is de dag waarop winkeliers zich opmaken voor een grote run op schaatsen. Logistiek manager Marcel Hulzenga van Scapino vertelt aan RTV Drenthe dat er afgelopen weekend flink wat schaatsen zijn ingeslagen voor de verwachte stormloop. In totaal hebben we 30.000 paar schaatsen bijgekocht en vrijdag hebben we alle filialen nog bevoorraad. voorraad en die zijn zaterdag door onze huistransporteur Portena nog uitgereden. Dus alle filialen hebben afgelopen zaterdag alle 30.000 paar schaatsen nog een keer gekregen. Dit is de dag waarop medewerkers van diverse grote uitzendbureaus... verplicht op een antidiscriminatiecursus gaan. In de cursus leren medewerkers verzoeken... om sollicitanten op afkomst te selecteren af te wijzen. Onze commentator is Miley Vos. Miley, we hoorden je net al zeggen van... beschuldig mensen niet te snel van racisme... maar heb het over vooroordelen. Waarom is dat belangrijk? Nou, Als je mensen direct beschuldigt van het allerergste... dan kruipen ze in de schulp en dan gebeurt er helemaal niks meer. En als er iets is, is het een probleem wat al heel lang speelt. Hè? Dus de discriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie. Ja, want we hebben het over uitzendbureaus... en die krijgen dan de opdracht. Personeel voor ons Mag en dan geen, zeggen ze ook. Een smatje, zeggen ze dan. Een smatje is een Suriname, Marokkaan, Antilliaan of Turk-Turk. Dat, nou ja, dat is inmiddels de afkorting geworden. Een smart. Een, een smatje. En, en het bedrijf smartje. zegt dan gewoon tegen het uitzendbureau: ja. Wij willen We geen willen smatje. Ze willen alleen maar mensen met een Hollandse naam. En ik heb ook zelf ook een hele rare naam. Meili, ja. Vos. Waar komt dat vandaan? Maar ik, ik merk niet dat ik heel veel gediscrimineerd word. He, dus als, uh, maar dat heeft misschien ook wel te maken dat mensen misschien weten dat achter die rare naam gewoon een meisje met de mening Ja. <laughs> Maar als jij eh, Mohammed eh, weet ik van wat heet. dan is het heel lastig om door al die barrières. al die vooroordelen heen te gaan. Ja, en dat is racisme. Nee, dat is misschien geen racisme. Dat is. Hè, dus, en als je mensen gelijk daarvan. soms is het racisme. Maar meestal is het een vooroordeel van. ja, maar dat zal vast wel. Hij zal zich wel zussen me zo gedragen. of hij zal misschien wel slecht Nederlands spreken. Vaak met videosollicitaties. dan, dan presenteert iemand zich zoals die eerste. en dan blijkt iemand fantastisch Nederlands te spreken. hartstikke knap te zijn, goede babbel. Daar ben je er vaak al over helemaal ja, ziet. Ik wil even bij je punt blijven. Want jij zegt dat het ja. is belangrijk om het geen racisme te noemen. Ja. Kijk, soms is het heel erg nodig. Als je, als je echt bijvoorbeeld een taboe moet breken of een, of een echte grote misstand. Hè, dan ben ik heel blij dat we mensen als Martin Luther King hebben gehad. Die dat echt met heel veel geweld gewoon ingeromd hebben. Segregatie is heel slecht. Maar dit is geen grote dat, maar misstand? Dit is... Dit is een grote misstand, maar het is vaak denk ik zo... dat mensen niet per se racistisch zijn... maar ze hebben gewoon een hele bak met vooroordelen. En een vooroordeel is veel lichter. Als je denkt, misschien heb je een voordeel. Misschien kan ik jou met wat meer kennis even vertellen hoe het werkelijk zit. Dat ja. is veel minder bedreigend vaak voor mensen. Mensen zijn veel meer bereid om te leren... En dat is echt in dit debat nodig. Dat er nu eindelijk eens een keertje wat verandert. Dat wanneer we in die schuttersputten gaan zitten... en elkaar gaan beschuldigen van racist en fascist. Mm. Want er gebeurt er niks, dan verandert er niks. En het probleem is al te lang. Dat he? snap ik wel, maar uh, uh, racist wil ik niet zijn. Ik heb ja. wel een paar vooroordelen en dus schaam ik me niet heel erg voor. Is zijn vooroordelen altijd erg? Uh, wel als ze bijvoorbeeld ertoe leiden dat iemand geen werk krijgt. Of als jij misschien een fantastische werknemer hebt Weet je, ik, uh, hou niet van, ik hou niet van mannen met baarden. Nou, dan zal ik jou een keertje een paar mannen met baren laten zien. Zal ik jou met jou met, met ze in de kroeg gaan zitten. Dan zal je zien dat het ook hele aardige mannen ik zijn. Ik hou er gewoon niet van. Ja, maar toch met kennis. En dan, hè, misschien blijft dat zo. Misschien ben je dan wel een racist. Ik ben, wel racist. Okay, ja, en, ben je wel racist? Oké, maar dan, dan als je dat zegt, schrik ik weer. Ja, maar misschien, kijk, als jouw voordeel helemaal nergens op gebaseerd is. En vaak is, een voordeel kan je vaak wegnemen door gewoon meer kennis. En dan wordt het veel minder erg dan die, uh, dat je mensen ook gewoon compleet afschrijft. Als fascist of racist of wat dan ook. Ja. En daar gaan heel veel discussies gaan naar mis, bijvoorbeeld het zwarte de is dus bijvoorbeeld echt niet gewoon Allemaal racisten. Doordat dat we iedereen racisten, maar als je het gewoon hebt over de voordelen en bijvoorbeeld ook mensen met kennis verlicht van ja, dit is voor heel veel mensen gewoon heel vervelend om elke keer zo als Zwarte Piet. Ja. Dat heeft heel veel mensen op een gegeven moment ja, doen precies. inzien, oh ja, dit, dit is misschien eigenlijk helemaal niet ja, Jij zegt kies een andere toon. Ja. En dan op cursus helpt dat wel. Dan gaan die cursussen van de mensen van die uitzending gaan op cursus. 2,5 nee, dus uur krijgen ze, hoor, krijgen ze te horen. Je mag uh, nou, geen. Uh, wat ik las in de krant weigeren. is het heel praktisch. Hè? Dus dat mensen gewoon aangesproken worden van. Goh, jij wil uh, niet iemand met zo'n achternaam. Maar uh, dat, we gaan jou gewoon echt wel voorstellen aan die persoon met die achternaam. Hey, en kijk dan eens wat hey, je vindt. Dan de moet ik van het bedrijf dat mij inhuurt. Die, die willen ze niet. Dan kan ik ze wel leuk vinden, maar daar heb ik niks aan. Ja, maar ja, je maakt het gesprek zoveel mogelijk zonder dat je iedereen gelijk gewoon in zijn hok terugduwt. En dus ik vind dat heel goed dat die grote uit die echt in die zin veel macht hebben, hiermee beginnen. Um, en vaak beginnen de meeste veranderingen... je kunt je niet voorstellen dat wij vroeger slavernij hadden... of dat vrouwen niet mochten stemmen. Dat is allemaal begonnen met mensen die wel hard erin gingen. Ja. En daarna vervolgens dat je de vooroordelen ging wegnemen. Oké. Okay. Jij zegt, heb het niet over racisme. Noem het vooroordelen en ga erover in gesprek. En verbeter dan de wereld. Dankjewel. We gaan even naar Corné Hendricks. Hij is bij de huldiging van de Olympische Sporters in Amsterdam. De medaillewinnaars staan dusmiddels op het podium als het goed is. Gaat dat los, Corné? Nou, het ging vooral heel erg los. Maar uh, ik denk dat die, uh, die sporters, Team NL, uh, dat dus op het podium staat... nu zo'n beetje wel toe is aan een uh, warme douche. Of in elk geval een kachel. Terwijl nu een aantal van die sporters op een knop gaat drukken. Er wordt afgeteld van... 10 naar 1, dan ben ik wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Misschien een soort van vlam die hier ook wordt gedoofd. Maar dan mogen de gouden medaillewinnaars gaan doen met onder andere schulting. Dus oh, er wordt een... de vlam wordt juist ontstoken. Dat is aan de andere kant in het Olympisch Stadion. Prachtig gezicht, terwijl het ook donker wordt hier op de koelste baan van Nederland. In, uh... Amsterdam. De sporters kijken, de mensen juichen. Er wordt nu weer gesprongen. Dat zal het teken zijn van het einde hier bij de huldiging in Amsterdam. Nog een mooi verhaal trouwens. Het was super druk. Iedereen was heel erg enthousiast. Met name toen Sven Kramer de rode loper overging. En toen viel er een heel klein jongetje. Een jongetje van een jaar of vijf viel min of meer op hem, op Kramer. En wat doet Kramer dan? Dat is toch fantastisch. Die neemt dat jongetje mee. De rode lopen erover naar het podium. En daar op het podium geeft hij dat jongetje van vijf, die een beetje met een het gezicht daar staat, maar natuurlijk ook weer emotioneel. Die geeft hij gewoon die gouden medaille die hij heeft gewonnen op de, op de 5000 meter in Zuid-Korea. aan Dat jongetje, jongetje schitterend gezicht dus. Maar uh, inmiddels in Amsterdam, zitten we zo'n beetje tegen het einde. Dus de huldiging van Team NL hier op de alle sporten. Dit is de dag waarop Ton Viering nog steeds uit het uitbuiken is en mag zichzelf namelijk sinds dit weekend wereldkampioen frikandellen eten noemen. De 18-jarige jongen werkte in een kwartiertijd 17,5 frikandel naar binnen. Tegenover het AD vertelt Ton hoe de snack het beste smaakt. En hoe eet je hem met bies, met uitjes? Met appelmoes. Dat gaat lekker. En dat is lekker koude saus. En dit is de dag waarop Nederlandse huisartsen voorbij zitten reageren op de bekentenis van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in de talkshow talk Jinek van afgelopen vrijdag. Hij gaf toe dat zijn gebronste uiterlijk vooral te danken is aan de zonnebank. Ik ga eh, af en toe, zo nu en dan, of misschien wel om de week eigenlijk, ga ik even onder de zonnebank. Omdat je anders zou zeggen, joh, wat zie je er beroerd uit? minister is niet van is... volksgezondheid Jawel, onder de zonnebank. Als ze drie keer op een dag tegen je zeggen, wat zie je er beroerd uit? Dan ga je je ook zo voelen. Dus ik dacht, nou ja, dan, dat kun je me beter voorstellen. Oh. Daar gaan we zo meteen verder over praten. We gaan eerst uh, uh, iets anders doen, want er is zojuist Triest Nieuws binnengekomen... en daarom is Bastian Nachtegaal aangeschoven. Mies Bouwman is vanmiddag overleden. Bouwman presenteerde sinds de jaren 50 verschillende televisieprogramma's. In 1962 presenteerde ze het programma Open het Dorp... om geld op te halen voor een instelling voor gehandicapten in Arnhem. Het was de eerste grote televisieactie om geld in te zamelen voor een goed doel. De laatste jaren trad ze nu en dan op in de wereldrijd door... Mies Bouwman is 88 jaar oud geworden. Uh, dankjewel, uh, Bastiaan. Zo, dat eens even schrikken. Heeft hier aan tafel, iemand aan tafel je herinnering aan Mies Bouwman? En zo ja, welke? Meilie? Tuurlijk. Het dorp. Ik reed daar heel vaak langs, want ze woonde daar in de buurt. En elke keer moest ik aan Mies Bouwman denken. En ik vond ook het laatste interview wat ze gaf, volgens mij, in het Magazine, echt heel mooi. Ja, en meneer Van Leest, u zegt ook natuurlijk... Ja, uiteraard. Eén van de acht uh, heb ik uh, continu naar zitten kijken in de jaren 60-70, geloof ik. Ik geloof dat het zo'n beetje 2, was afgelopen. En het uh, was heel leuk om naar te kijken. En, uh, ja, een, uh, een, een volksheld, denk ik zo'n beetje. Ja, ja op groot het mee. Op het omroepgebied. Ge groot mee geworden. Ja, ja. zeker. Andere nog uh, ervaringen met haar of herinneringen ja, kom, aan haar? Ik kom uit Arnhem. En, uh, meneer ja, Het dorp is natuurlijk vanuit Arnhem. Ja. Ja. Dus, uh, en uh, dat is, uh, het dorp is nog steeds in functie. En uh, ja, dat is een groot. groot uh, daar heeft zij eigenlijk haar furoren gemaakt, denk ik. Ja. En daarna is ze van het een naar het ander nou, wel een icoon geweest op de televisie, denk ik. Zeker, ja. Goed, vandaag is overleden. Mies Bouwmans is uh, 88 uh, geworden. Gelukkig. We gaan uh, verder praten over uh, het nieuws van afgelopen vrijdag. Minister De Jonge die, uh, zei van ik ga wel eens naar de Zonnebank. Sterker nog, elke twee weken ga ik wel een keer. Veel reacties op deze uitspraken. De vereniging van dermatologen die nodigde de minister zelfs uit... om zich tijdens de Nationale Huidkankerdag op 2 juni gratis te laten controleren. Maar hoe ongezond is zo'n ses sessie onder de Zonnebank eigenlijk? Gaan we over praten met Marlies Waké, dermatoloog in het Erasmus MC. En Huip van Heest, u hoorde hem net al, woordvoerder van de samenwerking Verantwoord Zonne. Goedenavond. Ja, ja mevrouw, wat kan je schrikken afgelopen vrijdag? Um, ja, dat was wel schrikken. Uh, we waren he, niet alleen natuurlijk dat um, he, onze minister vertelt dat hij onder de zonnebank gaat, maar vervolgens eigenlijk ook vooral de manier waarop hij het goed praat. Het is net zoiets als dat je zegt. Ja, ik rook, uh, omdat het ook wel, omdat he, mensen me dan wat stoerder vinden. En zo is het natuurlijk eigenlijk ook nu een beetje over de zonnebank. Van, nou ja, Dan vindt iedereen dat, we, dat ik er wat beter uitzie. En dat is natuurlijk heel erg schrikken... dat, de, dat die bruine tint nog steeds zo, zo sprekend in onze maatschappij is. En is het nou nog extra erg dat hij minister van Volksgezondheid is? Ja, je hebt natuurlijk wel een voorbeeldfunctie als minister. En uh, op het moment dat een minister zegt eigenlijk... ja, als, ik zie er zo belabberd uit als ik niet onder de zonnebank ga... dan geef je daarmee eigenlijk de boodschap weer... dat iedereen die dus niet onder de zonnebank gaat... er belabberd uitziet. En dat ja. is een hele sterke boodschap die je dan uh, naar buiten toe uitdraagt. Want hoe slecht is het voor je huid? Ja, het is geen leuke boodschap, maar het is helaas heel slecht. Um, exacte cijfers zullen meneer Van Hees en ik... misschien wat over uh, van mening Altijd, hè? er zijn gewoon hele objectieve ja, onderzoeken tuurlijk, over. Maar, maar eigen als we onderzoek. het bij elkaar ongeveer schuiven... dus er, zijn, er is een studie waarin ze heel veel studies bij elkaar hebben geschoven... en dan weten we ongeveer dat als je eenmaal onder zonnebank gaat... dat je risico met op een melanoom, dus dat is de meest agressieve vorm van huidkanker... met 20% verhoogd. En begin je daar al mee voor je 35 ste levensjaar... dan is dat zelfs verdubbeld. En hoe vaak moet je dan onder de zonnebank om dat risico te lopen? Ja, de aantallen... Het is net als een beetje als met roken. We weten niet precies natuurlijk hoeveel sigaretten je precies moet roken... om longkanker te krijgen. En dat is natuurlijk met de zonnebank ook zo. Waarschijnlijk per keer dat je onder de zonnebank gaat... is je risico met 1% verhoogd. En we rekenen het zeg maar terug naar hoeveel nou, melanomen zou er dan ongeveer zijn ontstaan... door het gebruik van de zonnebank. En het zijn natuurlijk allemaal schattingen... maar we zitten dan ongeveer tot de 400 tot 600 patiënten met melanoom. Dus echt de meest agressieve vorm van huidkanker... waar mensen aan kunnen overlijden okay. per jaar. Nou, uh, ja. u, u vergelijkt het nu met, uh, met uh, roken. Dat vind ik een heel slecht vergelijk. Want de zon die staat gewoon in de hemel. En mensen maken daar op een goede, uh, vaak ook niet goede manier... Uh, gebruik van. Zonvakanties worden ongebreideld gedaan. Maar het rokenvoorbeeld... Dat gaat uh, absoluut niet op. En maar het is wel ik... ongezond, zegt nee. mevrouw. Uh, ja, nou, dat uh, is, dit, het is, is dus niet ongezond, mits je dat met met mate doet. Ik bedoel, dan zou het ook ongezond zijn als we buiten lopen. Maar ik ben en... het met, maar ik kan het. bent eigenlijk wel met u eens, hè? Wat u zegt, ook de zon gewoon buiten heeft natuurlijk zijn schade. Dus of je nou onder de zonnebank gaat ja, of buiten, maar... overmatige zonnedoodstelling uh, scheelt alleen uh, is beide schadelijk. Alleen. Onder de zon, de zon buiten kunnen we niet uitzetten. Daar, he, daar lopen Dat is allemaal onvermijdelijk in. zegt u. En sigaretten zijn exact. natuurlijk wel te en de vermijden. De sigaretten zijn vermijden. En ook die zonnebank is natuurlijk ook te vermijden. Maar ja. de zonnebank kan je dus wel uitzetten. Uh, bij de zonnestudio's is het zo dat je eerst een intake krijgt. Dat je huidtype wordt bepaald. Dat daar uh, je, je zonsessie op wordt afgestemd. En mensen gaan ongebreideld naar buiten toe. Uh, er zijn heel veel vluchten weer naar de zonvakantie gaan. Of naar skivakanties. Ik heb begrepen dat uh, minister De Jonge op dit moment ook op vakantie is. Waar zou die zijn? Zou die op een wintersport zijn of zou die naar een zonvakantie zijn gegaan? Gelukkig heeft die minister uh, voorgebruind. En zal die wat minder ja, snel verbranden. Daar wil ik ook oh, reageren U zegt, u zegt, reageren, zult, u zegt dat het heel goed is dat hij af en toe naar de zonnebank gaat... zodat Ab, hij niet ja, te bleek op vakantie gaat. Nee, dat zeg ik niet. Nou, ik denk dat het goed is voor dat iemand... Ja, dat wil iemand, ik zich voor... wil ik wel reageren. Nou, dat um, mag het? u gerust doen. Ja. Nou, ik reageer er nog terug op. Ja, ja. Want we weten dat door dat je onder de zonnebank gaat met voorbruinen... Dan heb je ongeveer een factor 4 door het effect van de zonnebank. Voilà. En als je normaal in de zon gaat en je bent ook op, zon, op, hè, op wintersport... dan smeer je niet factor 4, dan smeer je factor 5, nu factor 30. De, dus 30 dus dat 5. voorbruinen is eigenlijk extra UV-blootstelling uh, die je al hebt. En vervolgens ga je nog eens op zonvakantie... en nog eens die UV-blootstelling verdubbelen. Dus, dus huid... eigenlijk heb je geen voordeel van dat voorbruinen met Absoluut, de huid wordt, wordt, wordt verdikt en daarmee heb je een betere bescherming. U weet ook wel dat in het voorjaar... Dan zullen veel mensen hier ook een tafel misschien wel last van hebben. U bent zelf ook een vrij licht huidtype. Als je in de zon gaat, dat je dan heel... Ja, dat is ook dat bijna racisme, of niet, Marie? Dat is nee. geen oh, nee, racisme. Oké, okay, ik een een een racisme. Heel voorzichtig maar, met de een Nee, maar, ja. maar als u in de, in de natuurzon gaat, uh, in het voorjaar, zal u heel snel die, die, die zonallergie krijgen. Op het moment dat u regelmatig een chronische belasting van zonlicht uh, tot u neemt, één keer in de veertien dagen, u moet het inderdaad heel gepast doen, bij een zonnebank na een kwartier, twintig minuten schakelt u ook uit, zal u die die zonallergie niet hebben. Die heeft uh, meneer minister De Jonge op dit moment dus ook niet. Maar ik denk en, dat als we hè, als ze daarop uh, spreken, dan is het gewoon het buiten in de zon lopen elke dag. Uh, een kwartier tot een half uur. Uh, Weet dan u wat dan u heb zegt. je voldoende. Ja, maar da dat Zonkracht is... 6 tot 8 in Nederland. Ja, Maar we hebben niet de zonnebank nodig buiten. om daar om om voor voor te breinen. Nee, mensen mogen gerust wat mij betreft de natuurzon kiezen. Daar hebben we helemaal niets op tegen. Maar mensen die dat niet kunnen, die gaan dan gewoon, die nemen de zonnebank. En die nee. kunnen zegt u eigenlijk nemen, dat het gezonder is om af en toe zonnebankje te nemen. Is absoluut gezond. Het is bewezen dat er een chronische blootstelling aan zonlicht een betere is als die indi indicatieve blootstelling. Waarbij mensen met vakantieperiodes dan gaan ze in één keer weer in maart of in april gaan ze naar de, naar, naar, naar de wintersport. Ja, als, dat tot slot. Heel ja, kort mag ik Maar ook we regioen. weten wel natuurlijk ook dat mensen die vaker onder de zonnebank gaan, zijn ook de mensen die uh, vaker op zonvakantie gaan. En wat eigenlijk onderliggend aan het hele debat nou, het natuurlijk is, is regio, ja. hè, wat ook natuurlijk de minister laat zien, is natuurlijk de hele druk op de maatschappij, op de bruine tint. Dus he, een bruine tint is nog steeds mooi en gezond, want anders he, zegt de minister ook, anders zie ik er zo akelig uit. Okay. En is dus de verkeerde achternaam. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, ja. we gaan het hierbij laten, want uh, we hoorden net dat Sonja Apf, uh, uh, Mies Bouwman is overleden en we gaan uh, even contact zoeken met iemand die haar goed heeft gekend, en die haar regelmatig heeft geïnterviewd. Ik dank jullie op dit moment voor dit debat. Aan de lijn is Hang Pekel. Hij heeft de historie van de Nederlandse televisie in kaart gebracht. En die heeft Mies Bouwman dus meerdere keer uh, gesproken. Goedenavond meneer Pekel. Goedenavond. Wat is u eerst de eerste reactie op het uh, nieuws? Ik wil eerst Nederland controleren met het verlies van Mies Bouwman. Miss was de koningin van de televisie, maar eigenlijk nog veel meer de moeder van de televisie. Zij heeft samen met anderen, LinkedIn, haar man, de televisie volwassen gemaakt en een niveau gebracht waar velen zich aan op hebben getrokken. Ik noem onder andere. Duis, uh, de, de, de, de presentator die uh, uh, quizzen maakte... Ruijs, sorry, ik zeg uh, Duis, maar ik bedoel Willem Ruijs uiteraard. Yeah. De presentator die uh, de televisie heeft uh, uh, ja, ook uh, een bijzondere rol erin heeft gespeeld. Uh, but... Tientallen mensen van mijn generatie hebben aan haar uh, veel te danken... om haar kritische woorden, maar ook het niveau wat ze in haar programma's maakte. En dat is echt, als je dan op haar carrière terugkijkt... is het een van de mooiste oevers die er ooit gemaakt is uh, yeah. in de jaren zestig... Maar is de, meneer Pekel, wat was haar kracht? Wat was haar kracht? Haar kracht, haar mens zijn. En het feit dat ze het eigenlijk niet interesseerde uh, dat ze op de televisie kwam. Ze was volstrekt niet onder de indruk van wat anderen dan de klemmer en de glippen van dit beroep uh, noemen. Zij was gewoon een vrouw die in de eerste plaats een gezin had... en daarnaast dan ook nog werk had op de televisie. Zij was een grote persoonlijkheid, een groot schrijfster... een vrouw van grote intelligentie, maar ook van ontzaglijke warmte. En er was niemand in Nederland die zo aardig over mensen kon roddelen... als misbouwmig. Hm. Ja, en er zijn dus heel veel mensen die veel van haar geleerd hebben, zegt u. Ja, maar het was ook zo, als zij op televisie verscheen... dan had je het gevoel van, ha, daar is ze? En dan het gevoel of een goede vriendin op bezoek kwam, iemand, een, een leuke tante of een, uh, iemand die je graag zag. En dat was iets wat televisie uniek altijd maakte als je door het glas kwam. En Mies Bouwman van Open het Dorp... en dat kan de generatie van mij zich eigenlijk met kippenvel op de rug herinneren. Laatste zin, meneer ja, Peckel? Ja, dat was een vrouw die ons verenigde. Oké. Okay. Hartelijk dank dat we even iets wilden vertellen over uh, Mies Bouwman... die uh, dus vanmiddag is overleden. Ik zeg hartelijk dank tegen onze gasten hier aan tafel. Zometeen uh, Bureau Buitenland. Rick Delhaas praat met René Cuperes over Duitsland. En om half negen zijn wij er weer half tien met langs Leiden omstreken. Tot dan. Dag. NTO Radio 1